Bij de klimaatbetoging van Extinction Rebellion op de A10 in Amsterdam vanmiddag... zijn in totaal 322 mensen aangehouden. 27 van hen zitten nog vast. Ze probeerden de snelweg op te gaan en veroorzaakten daarmee gevaar voor het verkeer. De andere betogers die op het asfalt zaten... zijn met bussen naar Amsterdam-Noord vervoerd en daar vrijgelaten. Burgemeester Halsema had beloofd sneller in te grijpen als het verkeer zou worden gehinderd. Ruim een uur nadat de eerste betogers de snelweg opliepen... lukte het de politie om de blokkade te beëindigen. Oekraïne zegt een belangrijke Russische staalfabriek in Lipetsk te hebben aangevallen met een drone. Eerder was al een grote brand in de fabriek gemeld, die zou intussen zijn geblust. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst werden in de fabriek wapens voor het Russische leger gemaakt voor de oorlog tegen Oekraïne. Persbureau Reuters meldt dat 18% van het Russische staal uit deze fabriek komt. PVV-leider Geert Wilders zegt voor het eerst dat hij bereid is te praten over iedere vorm van steun aan Oekraïne. Dus ook over militairen. Tegelijkertijd zegt hij dat hij niet blij is met de tienjarige veiligheidsovereenkomst die het demissionaire kabinet gaat sluiten met Oekraïne. Een kabinet dat alleen lopende zaken afhandelt, Ze kan zo'n deal niet sluiten, laat hij op X weten. Tot nu toe wilde de PVV alleen politieke en geen militaire steun aan Oekraïne geven. Bij een verkeersongeval met een tractor in India zijn 23 mensen omgekomen. Zeker 12 mensen raakten gewond. Een landbouwtractor die een aanhangwagen trok met daarin 40 mensen kantelde en viel in een vijver. Ze waren onderweg naar een ritueel bad in de rivier De Ganges. India behoort tot de landen met de hoogste aantallen verkeersdoden ter wereld. Jaarlijks zijn er honderdduizenden doden en gewonden door ongelukken. Het weer wisselvallig met veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekken buien over met lokaal kans op hagel en onweer. Het is een graad of acht. Morgen minder buien en een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 klinkt het net even anders dan Survivor en The Eye of the Tiger. Is dit ook weer een nieuwe? Ja, nee, is 82 ook. Echt? Ja, eigenlijk bijna gelijk met het origineel uitgekomen. Oké. Maar het klinkt heel anders, de disco-versie van The Eye of the Tiger. Moet altijd meteen aan Raymond van Barneveld denken als je opkomt voor het Ja. Die draaide natuurlijk altijd de Survivor-platen, daar kennen we hem ook van. En Het uur, wat gaan we doen Thomas? Ja, we gaan zo meteen praten met uh, Rendell Lawson over de Formule 1. Ja, hij ja, heeft al te wat te melden. Hè, ja, nou ja, de testdagen zitten erop en het Formule 1 weekend gaat bijna weer echt van start. Um, nou, dan is er een hoop gebeurd. Dus ik ben benieuwd uh, wat zijn vooruitzichten zijn over de toekomst. Uh, natuurlijk praten we zometeen nog even met Marco de Mes en zijn proëzie. Dan hebben we nog het dier van de week. En ondertussen is natuurlijk ook nog de voetbal bezig... En dat is een spannende pot. We staat helaas uh, 0-1 achter. Dus ik ben benieuwd of daar nog wat uh, te halen valt. Nou, we gaan het uh, afwachten. En uiteraard uh, gaan we ons best doen om uh, daar allemaal aandacht aan te besteden, Thomas. Want we krijgen druk, hè? Ja, we krijgen, uh, het is een vol, vol dit programma. Een vol programma, maar dat is ook de bedoeling. Dus, uh, Zeker. En ondertussen draai ik ook nog fijne muziek, waaronder deze van Raccoon. Walking home after drinking all my pennies. So now I got gotta beatbox in my head. Probably seem funny to you, honey, bunny. Well, it ain't, so when I'm home, I'm going straight to bed. Wow! Walking home and I haven't got a plenty. Because of all the pennies in my head. Well, I'm pretty. And I'm losing grip. Rock steady, steady, ready to fly. But I'm alright. I don't need a cigarette 'cause I feel like flying. Woo! Damn right, I feel like flying. I got a rotor on my head and I feel like flying. Yeah. Silly. She spit me in the face and stole my chair Hell, I just grinned and I said my name was silly looking Billy And after that my memory kinda stopped right there So full feeling feels like smiling So full smiling feels like Zero conversation Because besides me there's no one else around nope. Me, myself and I were on a holiday probation A dazzle sound awakes me as I walk straight out of town Walking home as the words roll down My tongue straight to below I just catch them right before they hit the ground Well, I was walking home as the word rolled down My tongue straight to below I just catch them right before they hit the ground You know, you know So full feeling feels like smiling So full smiling feels like I feel like flying Nou, niet ineens uh, gaan springen. Hè? Dat is uh, ook weer niet de bedoeling van deze plaat van uh, Raccoon. It feels like flying. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, wij vliegen wel door. Want uh, ja, we gaan naar uh, het autosportcentrum in uh, Beverwijk. Het theater van de autosport. En daar zit hij weer hoor, Randall Lawson. Ja, ik ben er weer. Hallo een hele goede middag. Goedemiddag. Zo, zo. Het is alweer een, een weekje voorbij, uh, Rendel. Ja, maar we hebben wel een prachtige week gehad, toch? Moet ja, we, uh, nou ja. Hè? Drie dagen de hele dag uh, naar uh, testen kunnen kijken als er geen puntdeksel uh, losvloogt uh, Ja, kunnen. als, we, als we toen af en toe puntdeksels gingen vliegen, dan ging het helemaal goed, ja. Maar uh, ja, prachtige autosport gezien en uh, ja, heel veel geleerd natuurlijk voor het nieuwe seizoen. Oh, ja, daar ga je dus. Uh, ja, oké. Okay. Eh, even kijken hoor, hoe deed ik dat? Ben je er weer in de oor, of niet? Ja, ik ben er weer. Was ik weer weg? Ja, je was weer weg. Er belt iemand ah. en dan uh, schakelt er in een keer die telefoon oh, uit. Oh, geweldig. Ook uh, gek oh, huis. Techniek. Wat een techniek. Ja, <laughs> oké. Okay, nou, het is uh, inmiddels opgelost, dus... Uh, ja, nee, ja, die putdeksels daar hadden we het over, hè? Ja, ja nou, die, die vlogen weer in het rond, hè. Moet, uh, je zou zeggen dat zouden ze toch wel eens een keer op olische cris uh, uh, toch een keer voor elkaar hebben. Maar ja, het zijn toch echte grote stofzuigers die Formule in auto's. Dus ja, alles uh, raakt helemaal los uh, bij ze. Dus uh, het, was, uh, uh, het, het is allemaal snel opgelost en gelukkig gebeurt het uh, nu en niet volgende week. Zo moet hij. over eind van de week. Dan uh, gaat de feestje natuurlijk helemaal van start, hè? Ja, want ze gieten er gewoon uh, allemaal beton in, hè, heb ik gehoord. In, in, in die, oh, je bent weer weg. <laughs> dat, dat, dat schiet ook lekker op, hè? Met de techniek, uh, met de telefoon. Wacht even, hoor. Kijk of ik uh, Rendel uh, weer uh, terugkrijg. Rendel? Nou. Ah. Rendel? Ja? Ja, ja. Ze, ze blijven me doorbellen. Dus uh, ja, en dan, dan weer steeds weer weg. Populair programma, hè? Ja, dan weer steeds weer weg. Maar uh, nee, ze hebben het uh, volgegooid uh, met uh, beton toch, uh, die, uh, die putten dan. Nou, laten we hopen dat het niet gaat regenen. Dan krijgen we overstroming. Nee, nou ja, dat, dat, dat waren de reacties ook. Uh, ja, ja, dat, dat klopt. Ja, dat, uh, nou is de kans dat het daar regent uh, niet zo heel groot. Maar als het regent, dan loopt ook al gelijk altijd alles onder. Hè. Dat zie je al uh, in die hoeken. Dus, uh, uh, want het water kan niet weg. Dus ja, nou, laten, we, laten we hopen dat het droog blijft. Dan krijgen we het leuks. Ja, ja, zeker. Nou ja, we hebben al drie dagen genoten in ieder geval. Ja. En wat ik, uh, wat ik knap vind dan van die verslaggevers... Dat eigenlijk gebeurt er niks en toch weten ze het uh, vol te praten. Hè? Dat is ja, ook een uh, truc. Ja, dat is een truc. Maar ook wel soms met, met een hoop gesmarts hoor. Dat zeg ik er ook weer bij. Maar ja, ja dat ook weer. Uh, ik zou het maar de hele dag moeten doen. Zo'n heel programma. Want jongens, testrit is natuurlijk leuk. Maar er gebeurt natuurlijk niet zo heel erg veel. Want iedereen die werkt zijn eigen programma af. En, uh, en, uh, en dan zie je auto's 1.39 rijden, 1.36 rijden, 1.37 uh, rijden. En denk je, wat zijn ze eigenlijk allemaal aan het doen? Dus ze uh, uh, hebben allemaal testprogramma's natuurlijk. Uh, die auto is allemaal nieuw uit de box. En dan moet natuurlijk uh, toch even gekeken worden of alles het doet. En uh, ja, dat zijn dan niet echt de meest uh, enerverende uh, ja, zaken om uh, commentaar bij te geven. <laughs> nee, nee, nee. Nou, nee. En, uh, nou, een van die mensen die het uh, commentaar uh, deed en ook uh, nog steeds uh, blijft doen... is uh, Alert uh, Kalf natuurlijk. En die hadden we ja. vanmorgen in de uitzending trouwens. Ah, oké. Okay. Nou, en Alert jij hebt het ook even gehad over wat hij verwacht van het seizoen... In, uh, ja, wie eigenlijk de meeste kans maakt om nummer 2 te worden dit jaar. Ja, nou ja, ik weet het allemaal gezegd. Ik heb zelf niet meegeluisterd. Ik heb hier natuurlijk gewoon mensen geholpen. Maar ik denk, als je gaat kijken naar, naar, naar dit afgelopen weekend, dan is het denk ik Ferrari. Die er toch wel dicht op zit. En ik moet eerlijk zeggen, als ik echt ga kijken hoe de kopjes stonden in de pitbox. Hè, ik zeg altijd, je moet naar die kopjes kijken, dan doet de rest gewoon helemaal niet mee klaar. Nee, nee, daarom. Dat is wel heel duidelijk. Dat is wel heel duidelijk. En ook niet een klein beetje niet mee. Nee, gewoon helemaal niet mee. En uh, dan denk ik van ja, ik moet zeggen, Alonso heeft het het mooiste gezegd, hè? Maar, uh, ja. hij, uh, die zei echt zo van, ja, 19, 19 coureurs, die weten in ieder geval nu weer dat ze geen wereldkampioen gaan worden. Ik vond hem zo, <laughs> zo briljant. Terecht, ja, prachtig. prachtig, maar zo is het ook gewoon natuurlijk. Ja, zo dus, uh, is het gewoon. En uh, kijk, uh, ik denk uh, dat, dat, dat natuurlijk een aantal teams hebben niet het achter ze van een tong laten zien. Maar jongens, ik zag daar de gezichten in die, in die pitbox van Mercedes. Nou, nou, nou, nou, nou. Toen had ik wel zoiets nou, die hebben een groot probleem. een, een hoogschuddende Hamilton die uit zijn auto stapt. Dat is meestal geen goed teken, zo we maar zeggen. En eh, ja, er waren er wel meer Williams. Williams, één groot drama uh, gebeuren geweest daar natuurlijk. Ja, ook een Mercedes uh, natuurlijk. Ja, ja daar valt de Mercedes-teams. Die ja. zaten we gewoon niet bij. Klaar. En eh, ik moet zeggen, ik vond eh, Ferrari in de longruns erg. Sterk, erg sterk. Maar ja, uh, Sains die dan gelijk gaat zeggen van... ja jongens, maar ik ga niet meer meewerken aan de ontwikkeling van de SF24... nou, dan sta je 10-0 achter. Simpel. Maar uh, dat betekent dat uh, dat je maar met één rijden verder gaat dit seizoen. Ja, maar dat werkt ze bij Mercedes natuurlijk ook met uh, Lewis ja. Hamilton. Want uh, ja, ik had ook het idee dat uh, Russell het werk uh, moest doen... en dat uh, Lewis dacht van uh, zoek het maar uit. Zo, Zo het komt het een beetje een over. Verhaal. En ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, ik weet niet hoe de contracten zitten, maar ik... ja... We zaten het vanmiddag hadden het even met een paar mensen over hier in de winkel en ik zei jongens ik zou mij verbazen als hij gewoon eind van de week instapt. Maar, uh, waarom zou die? Maar, uh, ja, dat je niks doet is ook oké. Okay. Hij weet toch dat hij bij Ferrari zit volgend jaar. Ja. En dus uh, ja, dat, dat, dat zou, ik, zou ik ook niet. Het is daar toch een raar seizoen, dus ik heb daar zou ik ook niet raar van staan te kijken als dat gaat gebeuren. Nee ja, zeker. Dus, dus dat zou wel met de nodige centjes te maken hebben denk ik. Ja. Ja. ja, ja en als, ja, als, als, als we naar de auto's kijken, hè, wat uh, vond jij vind jij nou een uh, mooie auto? Nou, om te zien. Uiteraard de Ferrari neem ik aan. Hè. Dat ja, blijft altijd een mooie auto. Dat is een mooie auto. Ja, is een, is een mooie auto. Uh, Red Bull vind ik heel indrukwekkend. Uh, omdat die gewoon echt niet een doorontwikkeling is van die RB19. Wat natuurlijk eigenlijk wel, als je kan gaan zeggen, uh, afgelopen seizoen toch wel een van de beste Formule 1 auto's ooit is geweest. Uh, en uh, ja, die ene nieuw die heeft niet gezegd nou, we doen een lijntje hier anders, een lijntje daar anders. We hebben toch wel een snelle auto. Hij heeft een totaal andere auto neergezet. Met een concept, wat in feite bij Mercedes gewerkt heeft. Nou, uh, uh, dan gaan de kopjes daar natuurlijk op om weer. Als je die auto zag en uh, hoe die het toch gelijk doet. Want wat zij niet trekkend krijgen, uh, lukt bij hen kennelijk wel. Ja, uh, ik uh, vind, vind hem briljant. Ik vind het briljant. Ik vind het briljant. Ja. En, uh, dus ik vind dat, dat uit, ja, echt waanzinnig wat ze daar bij Red Bull doen. Dat ze niet hebben gezegd, we zijn heel conservatief. Nee, we gaan vol in de aanval. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, qua kleur die steek toch wel heel erg uh, geweldig vind met dat groen. Ja, die springt er dus erg, eruit, hè? Ja, je, vist, je, je, je, je haalt het eruit. En ja, en de rest zijn de auto's allemaal een beetje zwart, <lacht> moet ik eerlijk zeggen. Maar als uh, die, die steekauto dan uh, met de Flowfish uh, gaat uh, werken, hoe uh, doen ze dat dan? Ja, en volgens mij hadden ze op een gegeven moment toch uh, groene Flowfish erop. Hoe ze dat dan zien, weet ik niet. Maar, uh, <lacht> maar ja, jongens, die Williams, die was op een gegeven moment bijna Ferrari rood. Ik weet niet of je gezien hebt hoeveel Flowfish daar afgespoten werd. Er <lacht> <Ja. lacht> kwam bijna nog een stukje blauw uit. Dus uh, dat, dat, dat was ook wel een heel apart, hè? Ja. Uh, nee, nee, maar die auto van uh, de, de, ja, de, de, de racingboel, die, die ziet er ook wel mooi uit, hè? Ja, die Racing Boel is uh, gewoon een hele mooie auto. En, maar en Ik denk dat de Racing Boel ook in het begin van het seizoen er weer voorbij gaat zijn. Maar dan is het net zoals de voorgaande jaar eindigen ze toch weer in de Achterhoede. Uh, dat, dat, uh, op een of andere manier is dat een gewoon vaste prik. Uh, ze hebben een goed programma afgewerkt. Ze waren niet echt supersnel. Ze zitten wel een beetje uh, in, in de middenmoot natuurlijk. Uh, maar ja, ze zitten wel met die Racing -boel wel voor uh, Haas en voor Williams. Ja, uh, hoewel dat niet zo heel erg moeilijk is hoor. dat is echt een hele moeilijke keuze. Want dat, die twee teams waren echt gewoon dramatisch. Moe, dat ging helemaal nergens over. Ja, ja. Uh, ja en het uh, eens wat ik... Uh, ja, uh, ik ben heel benieuwd met Mercedes, want die hebben natuurlijk wel een hele revolutionaire uh, voorwielophanging, uh, die uh, heel erg aangepast kan worden in hoogtes. In, in verschillende uh, standen van de achterkant, zeg maar, van, van, van een van de ophangpunten. Ja, uh, dat heb ik ook nog nooit eerder gezien. En daar, dat, daar zat je, zag je Nieuwe ook naar kijken. Zo, wat hebben die dan gemaakt? Die hebben een, een, een systeem Ontwikkeld dat ze niet successie hoeven te wisselen, maar dat ze wel heel makkelijk de ophanging, de achterste drager van de ophanging, dat ze die heel makkelijk op verschillende punten op de, op de carrosserie vast kunnen zetten. Ja, dat is dat vind ik prachtig prachtige constructie. En daar zag je andere teams wel naar kijken overigens hoor. Of het ze wat brengt, weet ik niet. Maar die is weer vernieuwend hè, dat vind ik heel belangrijk. Ja, ja, nee, ja. Dus, ja dus ja, we gaan het zien. Maar... Als je naar het kopje van Alonso kijken, die er trouwens heel erg jeugdig uitzag, moet ik zeggen. Die lijkt wat die jaren jonger te worden. En als ik naar het kopje van Alonso kijk en ook hoe die kijkt, dan denk ik van ja, ja. Laten we maar kijken van plaats 2 tot en met plaats terug. Het is niet zo heel belangrijk meer, zeg maar. Ja, dus nee, toen ik... Uh, jij zegt over Alonso. Dat is wel grappig, want uh, ik zag dat ook. En uh, hij zag er inderdaad een stuk jonger uit. Uh, ja. Net alsof hij net begonnen hij was jongen. met uh, racen. Maar ik denk, hij heeft natuurlijk een hele jonge meid er tegenwoordig... Die, uh, waar hij uh, wat aandacht aan mag besteden. Of, uh, oh, is, is dat het? Oh, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan zie ik ook... Uh, als ik in de spiegel kijk, is het ook zo. Ik heb ook een jonge meid tegenwoordig. Dus dat, dat werkt. Ja, het Het helpt wel. Het ja, wel. ja, zeker. Daar, daar, daar word je nou jong van. Daar word je echt jong ja. van. Ja. Nou ja, Kunter ja. Steiner die dacht pas in 2025 in de Formule 1 weer terug te komen. Maar ja. uh, die is, uh, aankomend jaar is hij alweer terug in de Formule 1. Ja, nou is dat al zeker? Gaat hij wat doen? Ja, dat is 100% zeker. Want ja. hij gaat uh, commentaar leveren bij uh, RTL Duitsland. Oh, nou ja, prima. Nee, ik dacht dat hij een mooie uh, rol gekregen, want ik weet dat hij nee, iets nee. bezig was. Ja, nou ja. Nee, hij mag uh, verslaggeving uh, gaan doen van de racers die. Uh... Ook trouwens, uh, want uh, dat VIA Play wordt ook steeds duurder, hè. gaat weer 2 euro uh, ja, over ja. twee maanden bovenop. Uh. Ja, het is allemaal een groot drama. Maar, moe, uh, maar ja jongens, uh, alles in de Formule 1 kost geld. En dan, een beetje, ja, dan moeten ze 2-3 euro uh, meer betalen in de maand om naar de Formule 1 te kijken. Nou, dan ga je in de kroeg maar een één bie één biertje minder drinken. Ja, nou, is dat is het ja, toch. Moe, in de uh, Grand Prix van uh, Bahrein, Hongarije, België, Nederland, Italië, Baku en uh, Las Vegas... Die zijn uh, dit jaar gewoon gratis uh, te zien op uh, RTL Duitsland. Dus uh, nou, dat de toch? mensen dat ook even weten. En dan, en dan met commentaar van Steiner. Met commentaar van Steiner, ja. Oh, nou, dat is helemaal geweldig. Nou, misschien kan onze tandarts er ook heen dan. Dan kan hij samen met hem in een commentaar gaan zitten. Nou, dat oh, zou een oh, mooi duo zijn, denk <laughs> je niet? Ja, toch? Ja, nee, heel goed. Hé, hey, mag je weer hartelijk uh, danken, Rendel? Ja. ja, volgende week hebben we de eerste, uh, ja, eerste trainingen gehad. En dan uh, s'avonds om zes uur de Cambrie, geloof ik. Dus nee, volgens hè, mij al vier uur. Of zo? Of 4 uur al? Gaat 4 uur beginnen? Ja, dus dan kan jij live uh, verslag doen uh, van de ja. rest. Nou, dan gaan we dat helemaal doen. Dan gaat het helemaal goed komen. Uh, Oké. Okay. Renal, ja. ik spreek je volgende week. Dankjewel voor je okay. tijd. Oké, okay, tot volgende week. Ja, we gaan uh, vanaf uh, de Formule 1 gaan we naar het uh, voetbal op Duitsersveld. Want uh, jij hebt uh, nieuws, uh, Piet. Wij hebben hier nieuws, ja. We zijn inmiddels in de 77e minuut beland. Het is een uh, spannende wedstrijd geworden. In de 60e minuut heeft onze trainer besloten door drie, uh, drie man te wisselen. En er is een nieuwe elan in het veld gekomen. En dat, uh, dat heeft dan uh, in ieder geval uh, geleid in de 69e minuut... door een prachtig mooie aanval over links... Na nou, Silvio gaat hem voor en onze Salim die scoorde 1-1. Daarna nog een paar kleine kansjes voor Fernando. Die net niet nog het, het juiste schot gevonden heeft, maar dat hangt in de lucht. Dus we zitten nu in de 78ste minuut en 1-1 uh, nou, en uh, ik verwacht uh, nog wel wat meer. Maar het hangt in de lucht. Nou, dat zou heel, heel mooi zijn, Piet, als het gebeurt. Het is geen Formule 1, maar die is, uh, bij ons in die is het ook Formule 1 nu op het veld, dus, uh, nou, nou ja, het, uh, zeker. Nou, heel belangrijk, want uh, ja, we willen wel winnen vandaag. Oké. Dus, uh, oké, okay. nou, okay, ja. dankjewel Piet voor dit moment. Leuk zo te horen, oké. Okay. Uh, oké, okay, groetjes. Ja. Hoi. Dat was uh, Piet uh, vanaf uh, Duitsersveld 1-1 uh, op dit moment, Thomas. Ja. Dus uh, hij was die uh, beller, hè, waardoor uh, de verbinding met uh, <laughs> Rendel uh, steeds uh, verbroken werd. kon je ook niks aan doen natuurlijk, dus... Stukje techniek hier uh, in de studio. Uh, wat gingen wij doen? Want uh, jij houdt een beetje in de gaten. Dier van de week of uh, Marco? Of uh, wat, uh, wat uh, is jouw probleem? Zullen appleiding? we eerst het Dier van de Week doen? Eerst Dier van de Week kan dat nog. Kan dat nog, het Marco? Uitstekend. Ja, ja? ja, ja. ja oké. Okay. Nou, het uh, Dier van de Week. Ja, Poppy deze week. Het is een ciao-ciao uh, dame van uh, net één jaar oud. Die is op zoek naar een nieuw huis. Ze is een uh, voorzichtige dame als het gaat. Uh, Richting onbekende mensen. En dat is natuurlijk ook wel uh, iets wat passend is voor haar ras. Ze zoekt uh, mensen die mij uh, de tijd geven om een band op te bouwen. Want als uh, ze eenmaal goed zijn, uh, dan ben ik echt gek op, dan is ze gek op aandacht. Knuffelen en uh, ze, haar eigen familie. Uh, kinderen is ze gewend. En uh, ze, is, nou ja, ze wil eigenlijk toch liever kinderen van uh, een jaartje ouder dan tien jaar. Um, hele kleine kinderen, dat is uh, voor Poppy net even te veel. Met andere honden kan ze goed overweg. En uh, samenwonen met andere honden of katten is ook geen probleem. Alleen met kleine hondjes is ze wel erg wild. Um, loslopen kan ze niet. Omdat het een jachthond is. Dus uh, dat wordt een beetje lastig. Ze luistert goed. Maar als ze het op de benen krijgt, dan uh, is ze weg. Um, ze zoekt dus mensen die het niet erg vinden om uh, aangeleind uh, de hond uit te laten. Ze is al gewend uh, wel om thuis te blijven in haar eentje. Dus... Um, ja, en ze is zindelijk, dus dat gaat allemaal goed. Oké, okay, leuk uh, dier wat er uh, bij het Kennemer Dierenhuis uh, op dit moment uh, zit... en wacht op een nieuw baasje. Ja, en uh, mocht u nou interesse hebben in Poppy... of even willen kijken bij Poppy... dan kan, natuurlijk, kan je natuurlijk een afspraak maken op uh, dierentehuis.kennemerland.dierenbescherming.nl of even bellen voor een afspraak op 088-811-3420. 088-811-3420. Oké, okay, nou nog een uh, kort bericht uh, van uh, de dierenbescherming. Want die zijn bezig op dit moment in Sanford met een uh, chip, je uh, kat actie En uh, ja, die loopt momenteel in uh, de omgeving van de, de Van Lennepweg. 262 gaat, uh, daar, uh, gaan ze daar uh, de katten uh, chippen. En uh, ja, de katten worden dan gevangen. De wilde katten die worden, krijgen ook een uh, chip. Uh, die worden gevangen op, uh, vanaf uh, 4 maart. Nou ja, mocht je interesse hebben om uh, je kat uh, te laten chippen, dan uh, kan je bellen met 06 203 79609 06203 79609. Ja, het gaat allemaal vanuit uh, de dierenbescherming, maar uh, ja, de activiteiten kosten natuurlijk wel geld. Dus een, uh, een uh, donatie uh, ja, die wordt wel gewaardeerd uh, als je die geeft, in ieder geval aan uh, de dierenbescherming voor het uh, chippen van je kat. Wij gaan uh, weer uh, naar de Poppy uh, toe. De bracht maar bij uh, deze plaats. Daarna Marco.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 Ik zeg altijd maar weer, uh, toeval bestaat niet, hè? Achter het uh, dier van de week poppy draaiden we le poppies En uh, ja, de, de Franse titel, die hou ik uh, eventjes uh, voor jou, uh, Marco. Jawel. Ja? <laughs> oh, jij ja, spreekt hem ook niet uit? Nee, nee, nee. Oh, oké. Okay, nee, ik hou, okay. hou het uit Nederland. Ja, goedemiddag, uh, Marco. Goedemiddag. Leuk dat je er weer bent. Ja, weer een uh, mooi stuk uh, proezie. En we hadden net een uh, klein uh, voorgesprekje. Je bent druk bezig op dit moment met uh, de bundel met uh, proeziestukken. Ja, dat klopt. Ik uh, ben uh, hard aan het werk om uh, ja, zoveel mogelijk proeziestukken uh, te schrijven en dan te bundelen. Ja, want wij doen er één keer in de maand, uh, doen we er eentje. En uh, je had het over dat je er al 50 hebt? Ja, ik heb er nu 50 geschreven. Jeetje, dus we kunnen wel even voort uh, op de radio. Uh, ja, dat... Uh, ze <laughs> Zeker wel. <laughs> ik, ik weet niet of jullie zoveel geduld hebben, maar... Nee, uh, dat nee, is... nee, nee. nee. De, vo de voorraad is in ieder geval geen probleem. Oké, okay, nou, helemaal goed. Fijn, nou vandaag heb je ook weer een, een, een stuk proëzie voor ons. Ja. Recent geschreven of is het al wat ouder werk? Nee, van dit je? is uh, recent. Recent geschreven ja. werk en uh, dat ga je nu horen. Peent is zaterdagmiddag met uh, proëzie. Marco, uh, ga je gang met uh, jouw stuk proëzie en hoe het heet uiteraard. Uh, willen we ook. Uh, oh, hij uh, start niet, <laughs> ook leuk. Even <laughs> kijken hoor, uh, of het goed gaat. Ja, en uh, uh, hoe die heet natuurlijk hè. Anekdoot. Het is geil en het ligt onder een perenboom. Mevrouw Perenboom Met dit mopje is mijn repertoire direct vrijwel uitgeput. Die paar van mij zijn altijd kort. Een soort noodvoorraad. Meer om er vanaf te zijn als het gezelschap je ogen zit aan te kijken waar jouw kletsen blijft. Heel soms pas ik me aan. ...vallen al vaak genoeg uit de toon. Moppetappen is een aparte tak van sport. Sommige mannen, vooral mannen... ...schudden ze zo uit de mouw. Als je om de eerste lacht... ...zien ze in jou een slachtoffer. Dan zijn ze niet te stoppen. Bloedirritante soort. In de kroeg aan de bar... ...tijdens stenen krommende bedrijfsfeestjes... ...en slaapverwekkende verjaardagen... ...eisen ze met een verwrongen vorm... Van humor de aandacht op. Het zijn mensen die praten, maar niet converseren. Een sappige anekdote kan ik waarderen. In enkele zinnen legt het een onderliggende waarheid of karaktereigenschap bloot. Het zijn souvenirs van een geleefd leven. Een situatie die je zelf hebt meegemaakt, niet iets dat je uit de moppetrommel haalt. Pronken met andermans veren. Kan de grootste idioot. Ik was een jaar of 35. Een paar maanden vrijgezel. In Zandvoort is een schuine winkelstraat. Een prachtige klassendame, helemaal mijn smaak, beheerde er een zaak in glimmende snuisterijen en voer niet toe. Meermaals in het voorbijgaan zagen we elkaar. Oogcontact, glimlach, glimlach terug. Op een van de droge, rustige dagen begin herfst trek ik de stoute schoen aan. Ze staat achter de toonbank. Hi, ik ben Marco Termes. Dat weet ik, kreeg ik bij deze terug. Wel, ik vind je erg leuk. Zou je een keer met mij uit willen gaan? De dame draait zich een kwartslag. Dat moet ik even aan mijn man vragen. De verbaasde, zagrijnige eikel bleek gewoon naast haar te staan. Die hele vent nooit gezien. Nou tap ik zelden grappen. Maar idioten zijn er in vele formaten. Kent u die mop van die twee mannen die naar Parijs gingen? Ja, mooi uh, Marco. Dank je wel weer hè? hiervoor. Geweldig, Graag gedaan. Ja, wat een verhaal zeg. Ongelooflijk. Ja. ja. Je maakt nog eens wat mee, hè? Ja, ik wel. Ja. En anders okay. ja. verzin ik het wel. Ja, zeker. Nou, even kijken wat, uh, wat ze bij voetbal meemaken op uh, Duintjesveld. Want uh, Piet, wat is er gebeurd? Nou, we maken hier van alles mee, hè. Dat Overal in Zandvoort. We hebben, uh, kregen een uh, de mooie aanval op links en we kregen een strafschop. Kregen we. Nou, heel commotie. Eerst het, het, de, de, de tegenpartij zijn keeper, dachten ze, maar naderhand moest dat we teruggedraaid worden omdat uh, dat er genoeg gewisseld was en Jeffrey Sambi is heel bleef maar cool onder al die uh, emoties en scoorde 2-1 dus we zitten in de 88 ste minuut en de SV Zomerv staat op 2-1 voor dus het gaat allemaal precies zoals we willen en uh... Misschien komt er nog meer, maar voorlopig 2-1 voor, voor Zandvoort. Ja, en toch, uh, dat ik je net sprak, hè, toen voelde jij dat al uh, volgens mij. Ja, want, uh, nee, maar ik, ik voel het wel, want ik heb het ook ijskoud van de koude hele dag. Dus we gaan zo lekker wat warm drinken. Ja, je krijgt in één keer warm uh, van, uh, van het spel. Ik ben er een beetje warm van. Ja. er een beetje warm van. Nou, dus uh, nou, goede berichten, dankjewel. We komen zo nog een keer terug. Ja, nou, laat me weten als er nog eentje in ligt. Oké, okay. okay, okay. dankjewel Piet. Nou ja, 2-1 voor op dit moment tegen Castricum. Nog heel even te spelen. Mocht er verandering komen, dan hoor je dat uiteraard bij de Sanfors Radio. <much> Get a little um. Facil en uh, crazy. Want uh, ja, we gaan naar het uh, toe, want het uh, zit erop, hè, Piet? Het zit erop. We hebben echt uh, we hebben gevocht als leeuwen en we hebben 2-1 overwinning behaald en daar zijn we heel blij mee. Kijk, van harte gefeliciteerd ook uh, namens ja. iedereen hier in de studio. Een mooie, uh, ja, mooie wedstrijd vandaag, toch? Als mooie je uh, terugkijkt. Spannend, spannend. De drie wissels was een breukpunt in de wedstrijd. En dat is toch wel een gok als je drie wissels tegelijk doet. Maar het is hier allemaal goed afgelopen en we zijn blij. En we gaan uh, op naar de bar, want daar eindigt de Google-wedstrijd meestal. Ja, dat hoort ook, hè? Dat gaan we nu doen. Oké, okay. de natte derde helft. De natte derde helft. Ja, oké, okay, okay, helemaal goed. Nou, heel veel okay. plezier en dankjewel. En volgende week gaan we elkaar weer spreken. Heel goed. Oké, okay, dankjewel dank oh, oh, Piet. Hoi. Oh. Oh, dat was Piet Pijper op het duitsjesveld. Nou ja, een mooie overwinning hè Thomas? Ja, dat hebben ze toch nog net even goed gedaan. Ja, 2-1. Nou Zo. ja, een mooie overwinning tegen de nummer 4. Goed. gedaan. En twee, ja, ja, nummer 6, ja. dus we komen dichterbij Castricum. Dus hou ons in de gaten. Ja. Of eigenlijk hou ons niet in de gaten, dan lopen we gewoon lekker eroverheen. Precies, mee. precies. Dat kan je ook zeggen. Nou ja. Uh, ja, zo dadelijk uh, uiteraard uh, weer uh, meer. Dan gaan we onder meer met uh, Fred praten. Wat hij gaat doen uh, zo dadelijk in uh, Entertainment for You. Maar we hebben ook nog een verzoekplaat. Want we hebben een jarige job. Ja, uh, we zeggen Gerard, van harte gefeliciteerd. Leeftijd, zullen we dat zeggen? Nou, ja <lacht> ik, ik weet het niet. Maar hij, nou, hij was behoorlijk op leeftijd, maar hij ziet er nog uit als een uh, jonge, jonge hond. Dus Oké, okay, uh, nou mooi. Helemaal goed. En, uh, nou, nou van harte Als je wil weten over welke Gerard ik het heb, dan moet je gewoon even luisteren naar deze plaats. En dan begrijp je dat ook wel, hè? Gewoon uh, speciaal voor uh, Gerard. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren.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 Ik blijf al lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo I'm not Ja, deze rampsters kon het heel goed verwoorden. Laat me mijn eigen gang maar gaan we draaien. Speciaal voor de jarige Job van vandaag, Gerard. Daar was hij inderdaad uh, speciaal voor jou. Zo dadelijk gaan we praten met uh, de entertainer van Joeman, Fred Heij. Hij is weer binnen in de studio net. En uh, na Tonight, dan horen we meer van hem wat hij gaat doen. En Tonight, uh, die gaan we nu uiteraard uh, draaien. Zo uh, op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Hier is ze nog een keer de laatste schenen siger al van Somniu When you're a little out of touch I'm a little out of sight We've been walking this road for quite some time This I still in a fear I stand my ground and draw a line I'm tired of being the one who runs in high I'll be here by your side, let it out, can you try to feel it, feel it, I'll be here by your side, let me in and I will try to feel a little more, a little more than before, and tonight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 It could break our hearts, but if falling apart can help us feel Come on, let it hurt and let it heal I'll be here by your side Let it out, can't you try? A feeling, a feeling I'll be here by your side Just let me in and I will try To feel a little more, a little more And I Blijf mooi hè. De muziek van uh, Somier en uh, Tonight side by side. Tonight. Nou, dan gaan we het over uh, entertainment voor jou hebben. Dan brengen we ons op uh, Tonight. Want uh, zo dadelijk ben je er weer, Fred. Goedemiddag. Ja, Ja, goedemiddag. middag. Zo. Weer, ja, weer ja, een week al blijft uh, zie ik ja. en hoor ik. <laughs> Gelukkig wel. <laughs> nou, ja, dat, dat zijn hele goede berichten. Laten ja. we daarmee beginnen. Ja, <laughs> en uh, ja, nee, ik ga niet vragen wat je allemaal deze week meegemaakt hebt. Maar wel uh, wat je allemaal geregeld hebt voor uh, deze week. En dan hebben we het over je uitzending zo dadelijk na vijf uur. Ja, de, nou ja, de gast is er al, Emo Bars, hier in de studio aanwezig. En uh, ja, hij komt natuurlijk uh, zijn nieuwe single promoten. En dan gaan we eventjes uh, ja, de rest uh, de hem van zijn live afvragen, zeg maar. Oh, oh jee, oh jee. Nou, ja, ja. <laughs> ja. En uh, Stefan Bloema gaan we ook even bellen natuurlijk. En die heeft ook een nieuwe single. Jij laat me lachen. En het feestkanon gaan we bellen. En over hun nieuwe single, het is hier een zoutje. Het is hier een zoutje. Ja, net na de carnaval natuurlijk. Dan ja, is ja waarschijnlijk de, is het ja. ja. dat, zo. Dat moet het gewoon zijn, Fred. Ja, de, ja, nee. ja dat is het hier ook af en toe wel eens. He. Ja, nou ja, wij houden het netjes in de studio. Ja, goed. Toch, Thomas? En uh, ik zeg niks. <laughs> ja, en toen was dan ja ja, mooi, jouw, jouw, jouw. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, nou, dat, is, dat klinkt wel helemaal goed. En uh, ja, leuke platen weer, uh, leuke muziek ja, ook uh, de van muziek. andere artiesten en de artiesten die je net noemde natuurlijk. Ja. En uh, ja, ja, mensen die willen misschien wel een plaat aanvragen bij. Ja, als je, uh, een plaatje willen aanvragen kunnen ze dan eventjes naar www.zfmartisten.nl, dus aan elkaar. Dat heb ik niet kort. Ja. Www zfmartiesten.nl .no. Hou duidelijk. Even uh, rechtsboven in klikken, of een WhatsAppje sturen of een, uh, een mailtje. Nou, ik wens je heel veel plezier en uh, zo dadelijk uh, Entertainment View na vijf uur. Wij gaan er nog twee draaien, trouwens. Tot aan het nieuws. En dus eentje van die twee is deze. De zomer in ons bol. We zijn aan de plezier. Geef het beestje maar een naam. Net een huisdier, hè. Wij gaan van tent naar zandtint. En daarna door, ja, zonder handrem. De Uber draait weer uit mijn bol. En mijn meisje zingt uit volle borst. van Hee, hé, hé. zomer wordt hé, hé, hé. Warm, man. Mijn glas is al leeg. En morgen weet ik niet hoe je heet. Want als er regen Zo so wavy, je staat bij flex, Ga bij, ik heb de stacks Vlak hoe ik flex, op die H6 treks De zomer in mijn bol, sinds ik in oktober al De rassen zitten vol, morgen paarden uit Vanavond ga ik uit in de straat, geen grap Kan jou maar naar Amsterdam, zoek al lang het mee Chris Cross Crisscross, blijf maar voor je Gaat iedereen, drink door op z'n dode gemak En hey, fuck dat dan, nooit op blijft yeah. strooien met guap Want je hebt vier, vijf rooien in want je zak Want regen maakt regen maakt voor de zon, ja Ik we vroeg en geef ik iedereen We gaan niet naar huis, nee niet Al is het 4, 5, 6, hier wil ik nooit meer weg Al is het 1, 2, 3, we gaan niet naar huis, nee niet Al is het 4, 5, 6, hier wil ik nooit meer weg Zomaar in mijn bol, crisscross eh, Amsterdam met eh, Donny, Tina Martin. Eh, nou ja, uiteraard andere haasters die via eh, AI eh, mee zingen nog eh, met eh, deze plaat. Kan tegenwoordig allemaal he, met ja, die nieuwe knap, techniek. Hoor. Ja, ja maar wel een leuke plaat. Absoluut. Alleen een beetje raar dat ze hem nu uitgebracht hebben als ze het eh, ja, nog eh, ja, in de winter. Ja, ja, ja, ja, en zeker. dat is zomaar in mijn bol. Nou ja. Ik weet niet of het... Misschien hadden uh, gehoopt dat het, daardoor... het over twee maanden pas... Uh... Ja, eventjes uh, inwerken. Ja. Dat uh, hij is zoiets... Dankjewel Thomas voor ja, je bijdrage. Ja, gedaan. Ja, was graag gedaan. Mezelf, was en, uh, was, uh, ja, nou contracten zijn getekend. Nou, kijk, uh, dat ik is net. mooi. Dat is goed. En uh, de eerste volgende is 6 april, hè, geloof ik. <laughs> ja, ja, ja, 6 april. Dus, Dan ben okay. ik er weer. Nou, dankjewel. Fijne zaterdagavond. En luisteraars ook uh, bedankt. En uh, wij zijn er volgende week weer met Zandvoort op zaterdag. Zometeen. Hij, hij is er gelukkig weer.